7 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Kolonel Gaddafi blijft in Tripoli tot het bittere eind. Dat zegt hij in een geluidsopname die de staatstelevisie zojuist heeft uitgezonden. Gaddafi geeft de macht niet op en blijft strijdvaardig. Het is niet duidelijk of de opname van vandaag is en waar die is opgenomen. Hij roept het Libische volk op om de hoofdstad te bevrijden van rebellen die aanvallen uitvoeren. De opstandelingen hebben een legerbasis bij Tripoli ingenomen. De basis ligt op 25 kilometer van de stad en is onderdeel van Gaddafi's verdedigingslinie rond Tripoli. In verschillende wijken van de hoofdstad zijn geweervuur en explosies gehoord. Bewoners zijn daar massaal de straat op gegaan en krijgen volgens nieuwszender Al Jazeera steun van opstandelingen uit Misrata. Die zouden vanmorgen over zee Tripoli zijn binnengedrongen. Hamas heeft een staakt het vuren afgekondigd. De militante groepering in de Gazastrook belooft geen aanvallen meer uit te voeren op Israël. Staakt het vuren zou zijn bereikt na bemiddeling van Egypte. De nieuwe ronde van geweld begon donderdag, nadat bij aanslag op Eilat door militante Palestijnen acht Israëliërs omkwamen. Sindsdien heeft Israël tal van vergeldingsaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Het voorspelde noodweer voor vanmiddag is uitgebleven, maar mogelijk ontstaan vanavond onweersbuien die lokaal tot overlast leiden. Het KNMI gaf vanmiddag een code oranje uit. In Gelderland en Brabant werden daarom enkele evenementen afgelast of opgeschort. Het Weerinstituut waarschuwt nog altijd voor extreem weer in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. PSV heeft de uitwedstrijd tegen Ado Den Haag met 3-0 gewonnen. De doelpunten vielen allemaal in de eerste helft. Ajax en Feyenoord lieten voor het eerst dit seizoen punten liggen. In Venlo speelde Ajax met 2-2 gelijk tegen VVV. En in Almelo kwam Feyenoord niet verder dan 1-1 tegen Heracles. AZ won thuis met 4-0 van NEC. Het weer, vanavond dus mogelijk onweersbuien, vannacht opklaringen en plaatselijk kans op mist. Morgen vrij zonnig en overwegend droog, bij maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ieder uur. Ieder uur in de eerste week van september. Ieder uur van 9 tot 5 maakt de Bank Giro Loterij een winnaar bekend van 25.000 euro. Let op uw brievenbus. Activeer uw pin- en wincode op iederuur.nl. Want dan maakt u ieder uur kans op 25.000 euro. Bank Giro Loterij. Ontdek de Vleermuis tijdens de Nacht van de Vleermuis op 26 en 27 augustus. Ga ook mee op Excursie. Kijk op zoogdiervereniging.nl.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 Let op. Geld lenen kost geld. Dit is Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Harmé de Botje. Hartelijk welkom. Vanavond vier onderwerpen. Oprukkende rebellen in Libië en Syrië, waar de steeds verder geïsoleerde president Assad vanavond een speech houdt... en ook nog de hongerstaking tegen corruptie in India. Maar we beginnen met Libië. Kolonel Gaddafi heeft zojuist in een radioboodschap gezegd... dat hij tot het einde toe zal strijden en dat hij bang is dat Tripoli zal branden. Hij wil wapens uitdelen aan medestanders. Eerder meldde Al Jazeera dat er gevochten wordt in de straten van de hoofdstad... dat er vanuit de stad Misrata rebellen over zee zijn aangevoerd. De elitebrigade van Gaddafi's zoon Gamis is verslagen. Is het eindspel in Libië begonnen? We gaan naar de Belgische Dirk van der Wallen. Hij is wereldwijd een van de best geïnformeerde Libië-kenners... volgt het land al jaren en werkte tot een paar maanden geleden... als hoogleraar aan het Britse Dartmouth College. Na het uitbreken van de opstand werd hij gevraagd... als politiek adviseur van de Verenigde Naties voor Libië. Goedenavond, meneer van der Wallen. Uh, goedenavond. Wat is uw laatste informatie over uh, de situatie in Tripoli? Nou, men heeft me gezegd dat er dus uh, rebellen al in Tripoli zijn. En natuurlijk dat Tripoli uh, omsingeld is uh, aan het westen uh, via Zawiya en in het oosten natuurlijk uh, van de, de krachten die vanuit uh, Misrata gekomen zijn. Dus het is werkelijk een, een stad die momenteel uh, in crisis is, denk ik. Had u verwacht dat het zo snel zo instort opeens? Nee, want we hadden allemaal gedacht, nou, het duurt natuurlijk al, al zes maanden en iedereen had gedacht dat het nog wel eventjes zou duren. Maar dan is gebleken dat de rebellen in het westen, dus die uit de bergen van de Nafusa gekomen zijn, eh, werkelijk enorm goed georganiseerd waren en, en veel beter georganiseerd waren dan de rebellen in Benghazi. En dat samen met eh, natuurlijk met de samenwerking met eh, de NAVO eh, heeft dan eh, natuurlijk eh, die, die laatste eh, strijd geleverd van de laatste dagen. En dat blijkt dan toch werkelijk eh, Gaddafi, het leger van Gaddafi zo wat verbroken te hebben. Hoe kan het dat het Westen, dat die rebellen uit het westen zoveel beter georganiseerd zijn, weet u dat? Nou, dat weet men nog natuurlijk niet allemaal, hoe het allemaal in elkaar zit, maar ik denk dat ze onder andere steun gehad hebben van enkele buitenlandse ploegen die, die dus naar het westen gegaan zijn, en dan natuurlijk ook een, een veel betere coördinatie met NAVO dan de rebellen in het oosten gehad hebben. En ik denk dus dat die, die, die verbetering aan techniek, zo te spreken, van de rebellen en dan ook de NAVO-help is dus enorm geholpen hebben om dus die groep naar... Naar Tripoli te laten oprukken. Welke buitenlandse hulp is daar geweest, weet u dat? Met... Nou, dan weet men natuurlijk nog niet. Maar ik denk wel dat dat natuurlijk Frankrijk is. Omdat Frankrijk uh, al uh, enkele keren wapens uh, dus gedropt heeft uh, in de Nafusa Mountains. En dus uh, Frankrijk is waarschijnlijk uh, wel het land dat uh, de westerse rebellen vooral gesteund heeft. Ja, er zijn ook geruchten dat Gaddafi het land al uit zou zijn. Wat weet u daarvan? Nou, Ik heb nog altijd niet gehoord dat hij het land uh, zou verlaten hebben. Ik heb nog uh, deze morgen met een vriend uh, in Tripoli uh, uh, getelefoneerd die uh, tamelijk goed uh, de situatie kent. En die zegt dat uh, de familie Gaddafi uh, nu nog altijd uh, in Tripoli is. En dat uh, inderdaad zoals uh, Gaddafi gezegd heeft dat er weinig tekens zijn uh, dat uh, Gaddafi zelf uh, het land uh, zou willen verlaten. Wat, ho, ho, hoe significant is het bericht dat, dat die elite troepen van Chamis, uh, uh, die gamis brigade, dat die verslagen zou zijn en dat er daar in die kazerne rebellen dansend uh, en uh, vlaggen vertrappend uh, rondgaan? Ja, dat is natuurlijk enorm belangrijk. Want uh, die brigade van Chamis was werkelijk uh, het, het, het panzerleger van, van Gaddafi. Uh, er zijn een, een twee of drie van die, dat soort brigades. Maar de Chamis brigade was vooral gekend omdat het enorm goed getraind was. Ook de, de laatste nieuwe wapens en zo had. En als, het werkelijk, als, die, als die brigade de rug gebroken is, uh, zo te spreken, dan ziet het er heel moeilijk uit ja. um, voor Gaddafi om nog lang stand te houden. Wat was uw rol de afgelopen maanden? Hè? U bent. Uh uit de universiteit weggeplukt door de Verenigde Naties. U bent nu politiek adviseur. Wat doet u? Ja, nou, de, de, de Verenigde Naties uh, probeert dus om een, een soort... Uh, wat men hier noemt een, een pre-assessment... Uh, uh, pre uh, of ook een, een, een soort uh, een programma op te richten... om dan te zien wat er gaat, precies gaat gebeuren... Uh, als de regering eenmaal in, in Tripoli gevallen is. Uh, en dus het, het is wel de Verenigde Naties die dus naar Tripoli eventueel wil... om uh, mm -hmm. um, uh, dus de, de vrede te houden en ook nog um, voor uh, humanitaire redenen en zo. En mijn taak was heel precies um, om die, de, de, die, die groepen binnen de Verenigde Naties... Uh, te coördineren en dan een, rapport, een eindrapport te schrijven voor... Uh, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, uh, Ban Ki-moon. Aha. Het, even over Gaddafi en de rebellen die nu zo ontzettend aan het oprukken zijn. Heeft u of he, hebben u en de uwe geprobeerd om tot een verzoening te komen? Is er onderhandeld? Ja. ja, natuurlijk. Er zijn enorm veel verzoeningspogingen geweest. Ik heb ook uh, een tweet in verleden week nog... Een, een lang academisch artikel geschreven... dat het uh, dus uh, voor de rebellen ook heel goed zit... om dat diplomatisch opgelost te krijgen. En natuurlijk is meneer Al-Khatib... die dus de, de vertegenwoordiger van de Verenigde Naties... is die al verschillende keren heen en terug... tussen Tripoli en Benghazi geweest... om het dus diplomatiek uh, te kunnen oplossen. Maar uh, heen van de, van de kanten... nog de rebellen, nog Gaddafi... Uh, waren bereid om uh, dit uh, diplomatisch uh, op te lossen. Uh, natuurlijk, het kan nog op het laatste moment... allemaal omslaan veranderen, uh, maar tot nu toe zijn de diplomatieke uh, onderhandelingen uh, uh, werkelijk tot niets uitgelopen. En waarop liep het dan stuk? Nou, uh, omdat de rebellen werkelijk niet wilden onderhandelen met Gaddafi of met uh, uh, ook maar een familieleden van de gaddafi family. Maar ja, dat is wel de tegenpartij. Waar uh, blijft? <laughs> dat is wel de tegenpartij. Met wie moet je dan onderhandelen? Ja. Ja, precies. Ja. En, en natuurlijk en, en de Gaddafi-kant uh, uh, zeiden ook dat zij niet wilden onderhandelen... Uh, als er ook maar iets uh, gezegd werd in verband met uh, Gaddafi zelf en met zijn positie. En natuurlijk, dat zijn uh, twee posities die, die werkelijk mekaar uh, uh, tegenstrijden. En daarom is het ook uh, nergens opgelopen met die uh, onderhandelingen. Ja, even over de NAVO. Er zijn uh, de afgelopen maanden bombardementen geweest. Hè. Er wordt wel schetsend gezegd, zij zijn de luchtmacht van de rebellen. Wat vindt u van de rol van de NAVO? Nou, ik, Natuurlijk, als we even naar uh, resolutie 1973 van de Verenigde Naties kijken, uh, dan mocht de NATO er alleen maar zijn om uh, burgers te beschermen. En het is natuurlijk heel duidelijk geworden dat NATO ver, ver buiten uh, die grenzen gegaan is, dat uh, NATO werkelijk heel actief uh, aan de ondergang van uh, Gaddafi gewerkt heeft. Het grote probleem is nu natuurlijk als die rebellen in Tripoli gaan en dat, er, de, dat de bescherming uh, aan de kant van Gaddafi, dus de, de, de, de, be de bevolking van Tripoli moet beschermd worden. Wat gaat NAVO nu doen? Want uh, daarvoor was NAVO uh, toch uh, uitgenodigd om naar Libië te gaan. He heeft het optreden van de NAVO-onderhandelingen bemoeilijkt? Ook uw rol of de rol van de VN? Nee, ik denk niet dat het het bemoeilijkt heeft. De, de, de Gaddafi zei, wist was natuurlijk wat, wat NAVO aan, aan het doen was. Uh, en nou, misschien zou het wel wat gemakkelijker geweest zijn als NAVO dat niet geweest was. Maar ja, als NAVO er niet geweest was, dan was er natuurlijk ook geen druk op de, de Gaddafi kant om, om werkelijk ook maar iets te doen. Nee. Uh, dus ik denk niet zozeer dat, dat NAVO een belangrijke rol eigenlijk gespreid heeft voor het niet, het niet lukken van de diplomatieke. Nee, laten we even naar de toekomst kijken. Het is wat prematuur. We zitten nog uh, midden in de val van Gaddafi. Daar lijkt het in ieder geval op op dit moment. Kunnen die rebellen een eenheid vormen? Of wordt het meteen weer knokken onder elkaar als uh, de grote dictator eenmaal gevallen is? Ja, dat is natuurlijk het, het enorme probleem voor En ik, ik ben werkelijk niet heel optimistisch. Als we, gezien, als we zien wat er gebeurt is de laatste twee, drie weken... vooral aan de kant van de rebellen en in het oosten van het land... Uh, waar de, de militaire bevelhebber van de rebellen uh, vermoord werd... Uh, en dat dan gebleken is dat er helemaal groepen zijn... die niet akkoord gaan uh, met die rebellenregering... denk ik dat het heel, heel moeilijk wordt als het land uh, weer uh, samen is... om, om, om een, een politieke oplossing uh, te vinden. En ik denk dat er nog heel wat bloed zal vloeien in, in Tripoli en, en in Libië. Ja, even kort twee dingen nog. De, de rol van de islamisten, uh, de voormalige jihadstrijders uit Afghanistan... Is die, hebben die enige rol van betekenis? Nou, die, de, de islamisten die uit Afghanistan en zo gekomen zijn, die zijn niet zo uh, belangrijk. Maar er is wel een, een islamitische beweging in Libië die tamelijk sterk aan het worden is. Maar het is werkelijk een, een beweging die dus intern uh, aan Libië is. En uh, dat zijn werkelijk geen mensen die uh, dus uh, van Al-Qaeda of zo zijn. Dat zijn werkelijk uh, Libiërs zelf. Uh, ...die dus uh, islamieten zijn. Maar uh, de, de islamitische partijen uh, die uh, rond, het rebellen, uh, de, rond de rebellenregering opgroeien momenteel... Uh, ...denk ik zullen wel een rol spelen um, als uh, Libië op, opnieuw uh, verenigd is. Ja, um, en dan nog even kort de stammentegenstellingen in Libië. Spelen die een rol of speelt het geen enkele rol meer op dit moment? Nou, ik denk niet dat de, de, de stammen politiek een rol gaan spelen. Die, die zijn nog altijd uh, sociaal belangrijk. Maar uh, voor de politiek zelf denk ik niet dat die zo belangrijk zijn. Libië is uh, een heel ander land geworden dan er was 30, 40 jaar geleden natuurlijk. Mm -hmm. En ik denk dat de stammen en het stammenverband niet zo belangrijk meer is en voor de politiek zelf. Oké, okay. hartelijk dank Dirk van der Wallen. Uh, u, ben, u werkt bij de Verenigde Naties en expert op het gebied van Libië. We gaan verder met hockeyen. Nederland tegen Spanje, dames, in münchen Gladbach. Ja, in het kader van het Europees kampioenschap. En nog een, een minuut of zes en een half te spelen. En dan heeft Nederland een hele verrassende en misschien wel pijnlijke nederlaag aan de broek. Want het is nog steeds 1-0 voor Spanje. Spanje dat in de zevende minuut van de eerste helft al de voorsprong nam uit de enige strafcorner die Spanje tot nu toe heeft gekregen. Nederland kreeg er liefst vijf tot nu toe. Barbara Malda scoorde 0-1 was het. Joyce Sombroek, de keepste van Nederland, zag er bij die strafcorner niet goed uit. De bal ging via haar stikken doelen En op dit moment stormt Nederland. Nederland. Storpt Nederland in de richting van het doel van Spanje. Pakt het weer een strafcorner op dit moment? De Spaanse vrouwen zijn het daar niet over eens. De gemoederen lopen zo langzamerhand in die slotfase van de wedstrijd ook hoog op. Want Spanje is als eerste en als enige misschien wel ontzettend verrast. dat ze hier met 1-0 voor staan tegen Nederland. De grote favoriet voor de Europese titel. De grote favoriet is natuurlijk ook in deze wedstrijd. Maar Spanje staat wel degelijk voor met 1-0 tegen Nederland. Op het moment dat Nederland de strafcorner krijgt. Willen ze een derde umpire in gaan schakelen. Die moet gaan kijken of het echt een strafcorner was. Dat gaat een heleboel tijd kosten. Maar ja, die strafcorner's tot nu toe zijn er vijf geweest. Hebben nog niks opgeleverd. Dus zo langzamerhand wordt het een moeilijke zaak... voor het Nederlands vrouwenhockeyteam in München gladbach Hoeveel minuten nog? Nog vijf uh, minuten, 47 seconden. Klok staat nu stil. De derde umpire gaat kijken of het echt een strafcorner is. Die zou er wel eens in kunnen gaan, maar ik zei het al... ze hebben er al vijf gehad vandaag en uh, die zijn er ook niet in gegaan. En het is zo'n dag dat het allemaal mislukt. Dat het gewoon niet lukt. Dat het allemaal op één grote hoop ligt hier... in het uh, Warsteiner Hockeyparkstadion in München gladbach En dat het gewoon een moeilijke zaak gaat worden voor Nederland. Dankjewel, Geert de Groot. We gaan verder met Syrië een ander land in het Midden-Oosten waar het eindspel ingezet lijkt. Um, we hebben aan het telefoon oud-ambassadeur Koos van Dam, Syrië-expert. U volgt het land al jarenlang. Onlangs is uw standaardwerk The Struggle for Power in Syria... Politics and Society Under Assad and the Baath Party... een mondvol opnieuw uitgekomen. Meneer van Dam, bent u daar? Ja, ik ben er. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Heeft u meegeluisterd net even met het gesprek over Libië? Het laatste stukje, ja. Ja, u, heeft dat land, u kent dat land ook goed. U heeft daar in het begin van uw diplomatieke carrière een tijdje gezeten. Uh, wat vindt u van de rol van het Westen daar in Libië? Ja, Het was oorspronkelijk in, uh, het steunen van ongewapende burgers... die uh, demonstreerden tegen Gaddafi... en die met ongelooflijk veel geweld uh, de kop in werden gedrukt. En nu heeft het zich ontwikkeld tot um, zeg maar, toch wel het kiezen van een partij... in een gewapend conflict... Ja, en vindt u dat er, kijk zo meneer Van der Wallen die ik net aan de lijn had, een echte expert op het gebied van Libië, wordt daar dan genoeg naar geluisterd, vindt u, door de politici? Nou ja, het is uh, iedereen gaat ervan uit dat er straks een democratie gaat opbloeien in Libië, maar ik ben niet uh, zomaar dat ik er blindelings op vertrouw dat als de mensen Gaddafi eenmaal ten val zouden hebben gebracht... ...dat ze dan onmiddellijk democratisch zullen zijn. Want er zijn dus allerlei soorten bewegingen, Ik heb het werd net ook genoemd... De ...islamitische bewegingen, andere, die toch allemaal een aandeel willen hebben op zijn minst. Dus het is nog niet duidelijk dat die mensen die we eigenlijk uh, steunen... ...onder het mom van dat ze straks een democratie kunnen vormen... ...dat zeggen ze ook zelf, dat die dat ook gaan ver verwezenlijken. Nee, speelt hetzelfde eigenlijk niet ook voor Syrië? Ik bedoel, als daar uh, Assad gaat, uh, krijgen we hetzelfde probleem waarschijnlijk? Syrië uh, nou ja, is natuurlijk weer een heel ander land. Maar ik denk dus niet dat Assad zomaar zal vertrekken... ook al is hem dat uh, gevraagd, want hij heeft uh, niets te verliezen. Hij zal ongetwijfeld proberen om via hervormingen en via intimidatie... te proberen de oppositie tot, uh, tot zwijgen te brengen. Of in ieder geval tot samenwerking te bewegen... om alsnog uh, gezamenlijk met het regime een nieuwe toekomst uh, uit te stippelen. Maar het is zeer de vraag of dat gaat gebeuren... Ja. Je, hebt, je hebt dus kans op een militaire staatsgreep van binnenuit. Je hebt ook kans op een burgeroorlog. En dan is het land eigenlijk nog verder van huis. Althans in het geval van een burgeroorlog. Ja, vanavond uh, houdt uh, president Assad een toespraak. De, verwacht u daar wat van? Of wordt het een herhaling van zetten? Ik denk dat hij opnieuw hervormingen zal uh, aankondigen. En dat hij nog opnieuw zal benadrukken dat uh, de oppositie niet alleen die vreedzame oppositie is, maar dat er ook uh, gewapende mensen tussen zitten. Daar zitten ook, uh, zit ook gewapende mensen, zeg maar, daar in de flanken. Waarschijnlijk salafisten, islamitische fundamentalisten die uit Irak zijn teruggekeerd. Maar of dat nou er zoveel zijn, dat weet ik niet. Maar gaat zo'n speech nog iets veranderen aan de loop der dingen? Hij raakt steeds verder geïsoleerd. Uh, het lijkt me toch onontkoombaar dat hij echt in hele grote problemen raakt? Ik denk dat er niet veel uh, zal veranderen. Want nee. de, oppo de oppositie, denk ik, wil niet meer met hem samenwerken. Het uh, Westen, of de landen die uh, hem boycotten, ja, die zitten in zekere zin ook vast. Want die uh, hebben geen dialoog meer met hem, behalve destijds Turkije. En die kunnen eigenlijk alleen maar afwachten dan tot hij uh, het opgeeft. Maar hij geeft het niet op. Dus maar... ik, ik, ik, ja. De laatste keer dat ik u sprak, toen zei u van... Uh, we moeten blijven praten, ook Europa. Is dat moment voorbij nu? Nou ja, dat is uh, denk ik door de Europeanen zelf... Uh, door de Europese Unie zelf uh, afgesloten... omdat diverse leiders hebben gezegd... Dat, ze, hij, dat de president Assad zijn legitimiteit heeft verdoren. Ja. Dus als je zegt dat een president moet aftreden... Ja, dan kun je er wel iemand heen sturen die, die dat nog eens een keer gaat zeggen. Maar die zal niet worden ontvangen, want daar heeft hij natuurlijk geen behoefte aan. Nee, het escaleert nu verder. Hè. Uh, zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie hebben nu gezegd dat hij moet aftreden. Da waarom hebben ze dat nu pas gedaan en niet al een paar maanden ja, geleden? Nou, ik denk dus dat uh, vanuit het westen vanuit deze landen toch werd gehoopt... dat hij uh, hervormingen voldoende zou uh, doorvoeren... Om zie je naar een betere toekomst in de vorm van iets meer democratisch, iets minder democratisch te begeleiden. Mm -hmm. Want uh, iedereen is natuurlijk volstrekt onzeker wat er na Assad komt als hij ten val wordt gebracht. Ja. Dus ik denk dat uh, men vanuit het Westen uh, liever nog met hem samenwerkt met nog een beetje hoop dat het zou verbeteren. Maar dat is nu ook uh, vervlogen. Ja, we gaan nu, er zijn nu ook ideeën om uh, een, een olieboycott in te stellen. He, Syrië exporteert 150.000 vaten per dag naar de Europese Unie. Heeft zoiets zin? Nou ja, als je, als je het hebt over zal hij daardoor aftreden... of zal hij daardoor zijn uh, beleid wijzigen om uh, de bevolking beter te behandelen... Denk, denk ik dat dat niet het geval is. Hij is uh, vanzelf zich meer... In het, in het nauw gedreven voelen, maar het leidt er niet toe, denk ik, dat hij dan zijn, zijn land uh, of zijn, zijn koers zal wijzigen. Nee, of hij verkoopt die olie aan de Chinezen? Je kunt de olie makkelijk verleggen, ja. Dus ja. Uh, er, er wordt natuurlijk aan Europa verkocht, maar Syrië heeft bijvoorbeeld ook heel veel van zijn olie nodig voor eigen gebruik. Dus ja. zo heel erg ingrijpend is het niet, behalve dan dat Syrië al een arm land is. Dus iedere wij spreken dan, die ze minder krijgen, of ieder miljoen, dat, dat tikt wel aan. Ja, dan hebben we ook Turkije, hè? u noemde het net al eventjes. Uh, onlangs is de Turkse minister van Buitenlandse Zaken daar op bezoek geweest. Premier Erdogan, grote speler daar in de regio, heeft gezegd dat zijn geduld een beetje opraakt. Um, wat kunnen de Turken nog doen? Ik denk ook heel weinig. Zij kunnen nou ja, bijna niks doen. Ze hebben natuurlijk gemeenschappelijke belangen, zeker wat betreft ook de veiligheid in de grensstrook. Maar ook de Turken, ik, er werd dus gezegd destijds door de minister van de Buitenlandse Zaken... van we zullen dan wat gaan doen of optreden. Maar ik zie niet hoe ze kunnen optreden. In die zin dat ze een, een oplossing helpen bewerkstelligen. Ja. Want militair ingrijpen, ingrijpen, dat is ook een heel groot woord. Ik zie niet hoe ze iets militair kunnen doen... waar het regime te val zou worden, zou worden gebracht... zonder zich in een enorm west nest te steken. Goed. Uh... Meneer uh, uh, Van Dam, even, uh, we gaan nu even onderbreken... want we hebben Thomas Erdbrink live aan de telefoon vanuit Tripoli. Luistert hij even mee? Ja. Thomas, ben je daar? Ja, ik zit niet in Tripoli. Ik zit op 27 oh. kilometer buiten Tripoli met oh. de rebellen. Oké, okay, vertel, wat zie je? Waar ben je? Nou ja, Ik ben dus uh, het rebellenleger gevolgd tot, uh, tot uh, dat punt, het 70 kilometer punt. Dat is een, uh, een, een soort ringweg om de stad heen. Een, een ringweg moet ik wel zeggen. En daar is een, een basis van Gaddafi uh, uh, die uh, ja, leiding zou geven aan de elite troepen hier. Nou, die basis is uh, voor mij nou, volledig geplunderd. Uh, ik zag mensen met antitankgranaten rondlopen. Met, uh, uh, met roeispanen van, uh, van roeiboten. En zelfs met paarden. Alles werd meegenomen terug naar het rebellengebied. Uh, om, daar, uh, ja, om maar te zorgen dat er straks voldoende uh, munitie is voor die aanval op Tripoli. Die er volgens mij morgen echt aan gaat komen. Um, dat is, dit zijn de elite troepen van die zoon Gamis. Hè? Die zijn dus verslagen blijkbaar. Precies. Ja. Uh, nou ja, ik weet niet of alle elite troepen van de zoon uh, zijn verslagen. Maar in ieder geval in deze basis, basis nummer 32. Ik weet ook niet wat ze met cijfers hebben hier. <laughs> uh, uh, die, uh, daar, daar zaten ze dus en daar zijn ze dus van verdreven. Het kan natuurlijk dat ze zich helemaal hebben teruggetrokken in de stad. om daar de rebellen een uh, ja, soort van uh, uh, tegen te proberen te houden. Maar is daar, sorry, ik is daar, daar gevochten? Of is het gewoon zonder slagafstoot? Ja, er is gevolgd langs de kant van de weg. Eh, op weg naar de, naar de basis eh, zie je overal uitgebrande pick-up trucks. Eh, met ook vaak lijken ernaast. Het is soms, soms onduidelijk of eh, de rebellen die wagens hebben opgeblazen... of dat dat met bijvoorbeeld vliegtuigen van de NAVO of zelfs helikopters van de NAVO is gebeurd. Wat wel is, is dat, dat, dat de troepen van Gaddafi in het open veld eigenlijk geen schijn van kans maken. Omdat er toch die navo steun is zie je ook buitenlanders op de grond, eh, buitenlandse militaire adviseurs... bij het rebellenleger? Nee, dus, uh, het rebellenleger heeft officieel geen adviseurs begonnen. Maar ik sprak met een commandant van de Tripoli-brigade. Dat is de brigade die straks de veiligheid moet gaan garanderen in de hoofdstad. Nou, ik moet wel maar, maar zien wat daarvan komt. Mm -hmm. uh, maar die zei dat uh, elite troepen uit Qatar hun hadden getraind. En ik denk ook dat er troepen van de NAVO zijn... Op de grond, om zeggen, bepaalde doelwitten aan te wijzen. Nee. Maar eh, dat hebben we wel gehoord, maar die heb ik niet gezien. Nee, eh, we hadden net Dirk van der Wallen aan de lijn, dus een uh, Libië-expert. En die zei: als de, troepen, de rebellentroepen uh, Tripoli in gaan trekken, wat gaat de NAVO dan doen? Gaat hij dan de burgers beschermen die eigenlijk pro-Gaddafi zijn? Ben jij bang voor Beltjesdag ook als je daarmee heen kijkt? Nou, ik denk dat er zeker een soort van, uh, van Beltjesdag uh, zal zijn. Uh, met name voor de belangrijkere aanhangers van het regime. Het is natuurlijk wel heel belangrijk dat de Nationale Overgangsraad die. Um ...die uh, de, de, leider, de politieke leidvorderen... ...dat die proberen hun mannen in de hand te houden als ze de stad binnentrekken. Uh, dat moment gaat feitelijk bepalen hoe Libië er de komende jaren gaat zien. Gaan ze uh, ja, daar een soort grote beltjesdag houden met hoeveel doden... Ja, dan, dan, ...dan de weg naar democratie natuurlijk, met, met uh, besmeurd. Uh, gebeurt dat niet, dan denkt de overgangsraad... Uh, hopen ze uh, ja, toch uh, binnen acht maanden al verkiezingen te gaan houden. Nou, dat is natuurlijk wat het Westen wil, dus die zullen daar hard op hebben Ja. Ben je vanavond nog in Tripoli? Neem je de sneltruin? Uh, vanavond niet, maar morgen wel. Ik ga nu terug naar Zawiya. Mijn auto is er, dus ik stap snel in. Oké, okay. pas op jezelf. Dankjewel. Hovind. Thomas Herbrink vanuit ja. uh, Libië. En ook Koos van Dam die nog hangt. Meneer van Dam? Ja. Nee, die is al weggegaan. Um, ook... Meneer Van Dam alsnog bedankt. Ja. En we gaan door naar het hockey in Nederland tegen Spanje. Geert de Groot. Het is afgelopen Nederland verliest met 1-0 van Spanje. Een verrassende nederlaag, want iedereen had gedacht dat Nederland hier vandaag zomaar die halve finale in zal stappen van dit Europees kampioenschap. Dat is dus niet gelukt. Spanje wint na zeven minuten, scoorde al Barbara Malda. Daarna kreeg Nederland liefst zes strafcorners. Dat leverde niets op. Ook de mogelijkheden, met name in een goede tweede helft van Nederland, leverden niets op. Het is zo'n dag, zo'n wedstrijd, dat niets, maar dan ook helemaal niets wil lukken. Wat zijn de gevolgen nou nog niet echt, eh, echt dramatisch voor Nederland, want ze moeten nog spelen tegen. Tegen Italië. Dat is echt een heel klein mini-hockeylandje. Dat is aanstaande dinsdag gaat dat gebeuren. Dat moet Italië kunnen winnen. En dan is Azerbeidzjan tegen Spanje. En je zou verwachten dat Spanje ook van Azerbeidzjan wint. Maar ja, na vandaag weet je het natuurlijk nooit wat er allemaal gaat gebeuren. En maar Azerbeidzjan verloor aan de andere kant al heel dik van Nederland met 8-0. Dus ik denk dat de halve finale nog wel in zicht blijft. Redelijk goed in zicht blijft. Maar het is vooral een knak. Een knauw voor het team van Max Caldas. Een mentale knauw. Dat ze van Spanje toch op papier een veel minder andere hockey dan Nederland, dat ze daar gewoon van verliezen, met 1-0. Gerard de Groot, dankjewel. En ik hoor geen station call, maar we gaan toch wel verder. Eh, <laughs> dit is nog steeds Bureau Buitenland van de VPRO. Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken, villavpro.nl. En reacties kunt u e-mailen naar villa.vpro.nl. We gaan verder met China. Dat land groeit en groeit maar. Met desastreuze gevolgen voor het milieu. Maar daarin komt verandering. China investeert miljarden in schone technologie, in wind en in zonne-energie. En, en het Zuid-Chinese Shenzhen wil nu zelfs een ecostad worden. En daarvoor hebben ze de hulp ingeroepen van de TU Delft. Verslaggever Ellen van Dalen ging naar de metropool... en maakte er de volgende reportage over China's zoektocht naar een duurzame toekomst. We rijden hier in Pingdi in een agrarisch gebied dat grenst aan het noorden van Tianjin. De weg is onverhard. Nou, echt hobbelig. Ongelooflijk eigenlijk. Want een half uur geleden reden we nog in Tianjin over een vierbaansweg. Langs rijen wolkenkrabbers en fabrieken. We stonden zeker wel een half uur vast. En hier, hier rijden nauwelijks auto's. Er rijden wel boerenkarren en oude bromfietsen. Mars, als je dit gebied hier in die moet omschrijven... hoe zou je dat kort en prachtig doen? Um, als een ratje toe van heel veel verschillende invloeden. Nog een mooi stuk natuur, landbouw... Um, al veel industrie wat, wat vanuit Shenzhen hier naartoe kruipt... Uh, restje cultuur en um, toch ook vrij veel armoede nog. Boeren en uh, industriearbeiders die uh, toch echt in minimale omstandigheden leven... Maar tegelijkertijd wat het uniek maakt is dat er dan juist voor dit gebied, omdat het nog relatief uh, onontwikkeld is, in één keer potentie is om er iets van te maken. Um, als het allemaal goed komt, trekken we dit gebied in één keer naar de 21 ste eeuw. En moet het een, een, een frontrunner uh, zijn, echt een voorbeeldfunctie hebben voor ecologische steden in het hele gebied. Wauw, er wordt nogal wat gevraagd van, van deze mensen die hier nu... Uh... Eigenlijk houtje touwtje nog een huisje aan het bouwen zijn. Nou, over hun maak ik me in dat op zich niet zo'n zorgen. Als van hoger als de politici uh, tot een overeenkomst komen dat het kan, dat het gaat lukken, dat we het kunnen betalen, uh, dan uh, wonen zij in uh, denk vijf jaar in een, in een groene woning. Neville Marsh is architect en stedenbouwkundige en woont al zeven jaar in China. Hij helpt mee aan het ontwerp van een nieuwe ecologische stad. Die moet in Pingdi komen. Maar de ambitie is om daarna deze groene zone uit te breiden naar heel Shenzhen. Maar waarom wil Shenzhen, dat bekend staat als HET economische succes van China, opeens het roer omgooien? Om dat te achterhalen reis ik af naar de miljoenenstad, vlak boven Hongkong. We zitten hier uh, in een monorail. Dat is een soort rails boven, uh, ja, zeg maar een meter of twintig boven de grond. Neville Marsh, je wilde mij hier mee naartoe nemen. Waarom? Uh, een paar redenen. Je, je snijdt eigenlijk je vliegt over het centrum. en Je snijdt een aantal hele interessante gebieden uh, door. En, um, van Shenzhen? Hè? Van Shenzhen. Uh, je krijgt eigenlijk direct een impressie wat, uh, wat een unieke stad dit is. flitsend uh, centrum uh, en een gigantisch <lacht> oppervlak aan uh, uh, productiecentra eromheen. Uh, uh, dus, uh, eigenlijk. Je bedoelt uh, veel fabrieken, alles wat ongeveer in ons huis staat, wordt hier uh, geproduceerd. Ja, alle, alle Apple-producten in ieder geval. Uh, heel veel elektronica. Uh, ...wordt door uh, jonge meisjes in uh, eindeloze vlaktes van uh, fabrieken in elkaar geschoerd. Maar dat moet anders. Um, ik denk dat we geen keuze hebben. Waarom heeft Shenzhen geen keus? Vergeleken met het noorden is de stad zeker niet de smerigste van China. Om die urgentie beter te begrijpen ga ik naar het gloednieuwe historisch museum van Shenzhen. Aan de hand van video's, foto's en oude gereedschappen... kun je hier zien hoe ongelooflijk snel dit gebied veranderd is. In 1980 was het nog een klein vissersdorpje. Maar dat veranderde snel toen in dat jaar de stad werd uitverkoren... tot speciale economische zone. Shenzhen werd de eerste stad in het communistische China waar het kapitalisme werd toegestaan. Inmiddels is alles volgebouwd. Er wonen tussen de 10 en 14 miljoen mensen. Niemand weet precies hoeveel. Het gros is niet ouder dan 30 jaar, komt van het platteland en werkt in een van de talloze fabrieken in deze stad. Fusikang. Waarom is het zo zo? Voesekom, oftewel Foxcon, is zo'n fabriek. En het paradepaardje van Shenzhen. De laatste speeltjes, zoals de iPhone en iPad, worden hier in elkaar gezet. Maar het bedrijf kreeg dit jaar problemen met hun werknemers. Minstens 13 mensen pleegden zelfmoord. Het harde leven in de stad konden ze niet aan. Foxconn zag geen andere weg dan het salaris verhogen. We zijn nu bij de ingang van Foxconn zwaar bewaakt, elke auto wordt gecontroleerd en als je een pasje hebt kom je niet binnen wij kunnen het ook wel vergeten wij mogen absoluut niet naar binnen er lopen veel jonge mensen van maximaal 20 in en uit vermoeide ogen en ik probeer een van hen wat te vragen hoe old is hij en wat is zijn naam? Leochemin Leochemin 19 jaar, hij werkt nu een half jaar bij Foxconn Okay, hij woont in een provincie helemaal in het midden van China. Hij verdient nu over de 2000 en dat is nou, toch zo'n 200 euro per maand. Daar kan hij wel van rondkomen, zegt hij. Heeft hij nou onlangs nog loonsverhoging gekregen? ja, salary Fysiek is het heel erg zwaar werk, maar psychologisch niet. Je hoeft er eigenlijk niet heel erg hard bij na te denken. Tot hoe lang uh, gaat hij door? Uh, uh, <laughs> Hoe lang hij nog blijft, dat weet hij niet. Maar uh, nou, als ik zeg uh, zit hij hier over vijf jaar nog, dan uh, schudt hij lachend van mij. No way. Er staan hier ook twee meisjes, tieners. Uh, is first time in uh, in De eerste ja. Het is de eerste keer dat ze in Chongjin zijn. Ze zijn twintig jaar. Ze komen net uh, uit uh, de provincie. Ze hebben lang gereisd. En uh, ze zoeken ook hier werk bij Foxconn. Wat willen ze eigenlijk met het geld? doen? Ze willen het gaan uh, opsparen, het geld. Wel sparen, maar niks uitgeven. En steeds meer loon eisen. Volgens hoogleraar management Wang Dong werkt dat remmend voor de economische groei van de stad. De prijs of land, of labor and others, uh, I think, comparable with other part of China. Uh, maybe much higher, maybe a little bit higher. So they won't have other manufacturing bases in the maybe in central part of China, also maybe abroad. Because in the rural areas, the labor is much cheaper. Yes, uh, compared with Shenzhen, much cheaper. Especially they have plenty of land, but Shenzhen. Just now I told you already developed, <laughs> developed. So er is geen no land voor hen. Kom bij dat er in Shenzhen voor succesvolle fabrieken die willen uitbreiden geen ruimte meer is. Om de laatste vierkante meters wordt gevochten. Al met al worden de grondprijs en de arbeidskosten hier volgens Wang veel te hoog. Die fabrieken moeten oplossingen vinden om... Uh, eigenlijk ...die uh, landkosten heel laag te houden. Dus we zijn uh, andere gebieden aan het zoeken. Uh, Chongqing, Chengdu, verder in het binnenland... Uh, ...waar wel de uh, uh, opleidingsniveau is, maar de lonen nog uh, een stuk lager liggen. Dat betekent dat Shenzhen feitelijk met een, um, een wezenlijk probleem te kampen heeft. Enerzijds de basis van zijn bestaande productie moet op de schop en is aan het verschuiven. Anderzijds ze moeten toch doorgroeien. En, en dan moet saint een eco-city worden. saint heeft in ieder geval de ambitie om een aantal nieuwe eco-buitenwijken te bouwen. Ladies en gentlemen, welcome to Shenzhen. This is the conference Infrastructures for eco Begin november werd in Shenzhen een conferentie gehouden over de nieuwe plannen voor een ecostad... Maar wat is dat nu precies, een ecostad? Martin de Jong, wetenschapper van de TU Delft. Wij willen je van een, een, een high-tech omgeving maken. Uh, met als be bedoeling dat de serviceindustrie er eigenlijk voor kan zorgen dat, dat andere type industrie uh, die vervuilt, hier voor dit terrein overbodig wordt. Maar in hoeverre is een eco-city nou staat dat nou gelijk aan een, een high-tech stad? Dat hoeft absoluut niet uh, altijd het geval te zijn. In heel veel gevallen uh, in de wereld worden eco-steden vooral voor uh, volkshuisvesting gemaakt. Maar in dit geval, met name in een Chinese omgeving, waar de gehechtheid aan BNP-groei per jaar zo groot is. Het bruto nationaal product. Juist. Um, moeten we ervoor zorgen dat de. Uh, die groei intact blijft, terwijl tegelijkertijd de groene ruimte behouden kan blijven. Die eco-city staat eigenlijk voor en economie en ecologie? Ja, we denken dat het met ecologie alleen gaat je gewoon onvoldoende uh, aantrekkingskracht uitoefenen. Door middel van allerlei high-tech snufjes moet de stad dus eco worden. Ondanks de onduidelijkheid over de kosten en de risico's ziet loco-burgemeester Tangji zo'n nieuwe ecostad wel zitten. We beginnen in het noorden van Xinjiang, in Pingdi. Pingdi is niet groot, maar we hopen dat het een voorbeeld kan worden van een ecostad. Langzaam moet het hele gebied groener worden. We gaan minder energie verbruiken, meer doen met winterzon. En straks rijden hier alleen nog maar elektrische auto's. Er komt nog meer openbaar vervoer en afval gaan we recyclen, hergebruiken. Nee nee. Terug naar Pingdi. Daar moet het allemaal gebeuren. Ik even omhoog naar een van de bouwvakkers en vragen of zij weten wat een uh, ecostad is. is ah. Hij zegt nee, daar heb, ik, daar heb ik niks, geen kaas van gegeten, je moet het eigenlijk onze baas even vragen. Ja. We werken heel erg hard om, laat ik zeggen, een duurzame en sociaal en cultureel duurzame plant te ontwikkelen. En er zijn echt oren naar. De vraag is of we snel genoeg zijn om dat gedaan te krijgen voordat de generieke uh, donderslag van industrie en woongebouwen uh, het zaak hier al uh, plat heeft gewast. Terug naar de conferentie over EcoCities. Mijn naam is uh, Fulong Wu. Ik ben I'm a professor of East Asian planning and development Creating an eco is very important on two fronts Een ecologische stad creëren heeft twee voordelen Het zal de levensstandaard van de bevolking enorm doen toenemen En ten tweede zal Shenzhen weer economisch kunnen gaan concurreren met andere steden in China we ook hoogleraar management wang gelooft in de transformatie van Shenzhen van productiestad naar ecostad. Misschien some manufacturing Shenzhen, high land. Misschien gaan een paar fabrieken hier weg vanwege de hoge prijs van land en arbeid. Daar maak ik me geen zorgen over. Want als we echt een ecostad worden, dan hebben we ook wat te bieden high educated, this kind of people must like. Maar is zo'n eco-city niet gewoon een stukje window dressing? Uh, dat is een goede vraag. Ik, ik denk dat. Um, omdat dit project in Shenzhen is, dat we daar al een uh, groot voordeel pakken. Shenzhen is echt. Uh, de, de toekomstige stad van China, um, en dat is het al 30 jaar. En de Chinezen die hier naar komen, zijn op zoek naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Ik zou bijna zeggen dat juist um, omdat het een uh, eco-stad is... We het als een kans aan moeten grijpen um, om nieuwe manieren te vinden om ook uh, een soort van culturele duurzaamheid, uh, sociale duurzaamheid uh, te introduceren. En dat zijn nog thema's die volkomen nieuw zijn in China. Zover de reportage vanuit China van Ellen van Dalen. In de studio in Haarlem zit mijne Pieter van Dijk. U bent hoogleraar, stedelijk management aan de Erasmus Universiteit... en doet onderzoek naar eco-cities, Meneer van Dijk. Ja, ik zit inderdaad in Haarlem. En ik zit ook nog bij het ISS en unesco IAE. Ah, u heeft meegeluisterd naar de uh, reportage. Um, u kent dat project. Uh, hoe gaat het daarmee? Nou ja, u moet zich uh, realiseren. Hier wordt een plan gemaakt om er een groene stad van te maken. Mm -hmm. Maar in een heleboel Chinese steden zijn ze al gevorderd met die initiatieven. En eh, ik heb dus geprobeerd eh, te kijken hoe ver Beijing al is... wat er in Shanghai gebeurt. En dus in een ander, aantal andere belangrijke steden... wat er nou echt al gerealiseerd is. Mm -hmm. En eh, als we deze reportage horen, dan lijkt het dus wel... of China over een paar jaar echt groener is dan Nederland. Hoe, hoe realistisch is dat? Nou, dat is niet vreselijk realistisch. En u moet zich realiseren, we praten over twee dingen. De, de, uh, mijn collega's uit Delft die hebben het vooral over een andere manier van produceren. Uh, je hebt ook nog eens een keertje die buitenwijken die, die groen zouden zijn. Dus dan praat je over groen bouwen. Dan praat je over um, isoleren. Je praat over uh, daken die water absorberen. Uh, je praat over een andere manier met vuilnis omgaan. Dus dat is nog eens iets anders. Uh -huh. En... Um, de, die industrie die kan je er in principe op aanspreken dat ze groener moeten worden. Dat hebben wij in Nederland ook gedaan en daarom zijn we een stuk schoner. Maar om die particulieren zover te krijgen is het natuurlijk veel moeilijker. Daar is overheidsbeleid voor nodig, daar moet je mentaliteit voor veranderen. Daar zit je makkelijker in een nieuw bouwwijk hè, dan in een bestaande wijk. Dus het is niet zo simpel. Nee, u heeft uh, onderzoek gedaan naar, naar uh, Rotterdam en Beijing vergeleken. Welke stad komt er dan beter van af? Nou kijk, ik, ik zat dus waar, waar jullie ook mee begonnen... Hè, van wat is nou überhaupt zo'n ecostad? En toen dacht ik, nou, er zijn meerdere dingen belangrijk. Hè, dus uh, duurzaamheid heeft te maken met hoe je met je uh, vuilnis omgaat... hoe je met je riolering omgaat, hoe je, je energie gebruikt... Uh, of je je water uh, benut... Uh, of je verkeer, uh, inderdaad, uh, fietsen en, en tram zijn uh, veel eer dan uh, individuele auto's... Dus ik had op een gegeven moment tien dimensies. En dan had ik weer bij iedere dimensie tien indicatoren. Het zijn er alweer honderd al mensen. Ja, ja sorry, ja, het werd een <laughs> beetje uitgebreid. Maar daar heb ik ze op laten scoren. En toen zei ik, nou, als je nou acht uh, uit tien haalt, gemiddeld... dan noem ik je een ecostad. Nou, toen bleek Rotterdam doet geweldig zijn best. Hè. Die willen climate-proof worden. Ook zo'n term. Maasvlakte, en, eindeloos... Pijpen, ja, maar rook, wel CO2-opslag. Wel experimenteren met die groene daken. He, dus er de, de, de gebeurt heel veel. En het stinkt daar ook uh, lid altijd. Van het, <laughs> lid van het Clinton-initiatief. Dus Rotterdam doet echt wel veel. Die kwam ongeveer met een 7,5 uit. En uh, Beijing kwam er met een 7,2 uit. Dus geen van tweeën echt eco-steden... in de zin dat ze meer dan 8 scoorden op al mijn dimensies. Maar wel bijna. Maar, maar dat is toch ongelooflijk. Rotterdam is toch de grootste industriestad van Nederland. Of is het alleen maar omdat ze dan zo hun best doen... dat hij ze nog een goed cijfer geeft? Nou, nou ja, maar ga maar even naar de, de website uh, Rotterdam Climate Proof of uh, uh, Rotterdam Green. Daar staan gewoon ook in het Engels, uh, dus ook voor mijn collega's in China... de experimenten beschreven die ze daar nu doen uh -huh. uh, om uh, beter uit te komen. Ze, ze gaan zo ver dat ze het een exportproduct willen maken. Zij willen andere steden kunnen adviseren hoe je climate proof wordt. En dat is natuurlijk toch uh, buitengewoon ambitieus. Het is 2020, dus we hebben nog een paar jaar... Maar ze werken wel degelijk Zo in is richting. Rotterdam, hè? even voor duidelijker. Dit is Rotterdam. Ja. Maar, maar Beijing ook. Het geestige was dat Beijing eigenlijk veel non-conventioneler was. Kijk, wij zijn heel conventioneel. We draaien er een spaarlampje in. Dat vinden we al geweldig om ons best doen. De douchekop maken we zuinig. Maar in China zeggen ze gewoon... als je warm water wil, zet maar een zonneboiler op het dak. Dat is veel efficiënter. En dat is ongeveer de enige manier. In China zeggen ze... Ga maar experimenteren met uh, uh, de temperatuuruitwisseling. Dus je pakt koud water onder de grond en dat zet je om in warmte om je gebouw te verwarmen uh, of uh, om je gebouw te koelen. Nou, dat zijn veel uh, radicalere oplossingen dan wat wij doen. En die worden daar volop in de praktijk gebracht, dus. Nou ja, in Beijing hebben ze dus uh, de, daar zijn de problemen het ergst. En voor die Olympische Spelen moesten ze veel groener zijn, anders zouden mensen überhaupt niet naar die Olympische Spelen. Kon je die Olympische Spelen niet houden met die vieze lucht. Dus toen zijn ze geweldig gaan experimenteren. Hebben ze industrieën de stad uitgestuurd. Nou, dat klinkt fantastisch. Maar Zijn die weer teruggekomen? Die nee, die zijn niet teruggekomen. Maar het probleem zit dan 500 kilometer verderop. Want daar ja. wordt dan die staal op even vieze manier gemaakt. Ja, en uh, uh, werd u daar in peken met open armen ontvangen? Of willen ze die informatie voor zichzelf houden en niet delen? Nou, kijk, ze zijn veel beter in propaganda... dan in het werkelijk onderzoeken uh, of uh, hun beleid uh, uitpakt. En maar hoe, ik had, hoe breekt een, u dan daardoor heen? We doen het allemaal in het Chinees, dus of nou, spreekt u ook ik heb Chinese? het geluk dat ik... Nou, ik heb een aantal Chinese promovendi... en die hebben dat gewoon wetenschappelijk onderzocht. En dat bijvoorbeeld een, een, experiment, een experiment... wat we in Nederland ook in Leidse Rijn gedaan hebben... dat je je, je grijze water, wat uit je, uit je gootsteen komt... en van je douche, dat je dat opnieuw gebruikt. Je, je, maakt het, je filtert het een beetje, je maakt het een beetje schoon... En dan, wc, dan spoel je de wc ermee door. Mm -hmm. nou, dan kan je ongeveer driekwart van je water kan je besparen als je dat doet. Alleen je, je bruine water, dus wat uit de wc komt, dat gaat naar het riool. Nou, dat is wetgeving in Beijing. Dus ieder be belangrijk gebouw moet gescheiden bruin en grijs water dus hebben. Dus een Chinese meneer vertelde nou, u trots dat is onze wet. En toen ging ik kijken of het echt zo werkte. Ja. En toen stuurde ik dus die promovenda erop af. En die heeft heel goed werk gedaan. Die zei... Nou, als we dat uitrekenen, dan, dan is China daarbij gebaat. Hè, want dat betekent dat je dat uh, niet allemaal naar de waterzuivering hoeft te brengen... die 40 kilometer verderop ligt. Maar het drinkwater is zo goedkoop in het kader van de industriële ontwikkeling... dat een hotel helemaal niet geïnteresseerd is om zijn eigen water, grijze water schoon te maken... en dan door de wc te spoelen. Want het is veel goedkoper om dat schone gemeentewater gemeente door de wc te spoelen... Dus dat experiment viel alweer in het water. En mensen dat is een leuke het. beeldspraak in dit geval. <laughs> ja, maar, maar, maar zijn de Chinezen dan blij met uw onderzoek? Of uh, heeft dat impact? Nou ja, of... kijk, dat is een voordeel. Die, dat komt in wetenschappelijke bladen. En uh, dat uh, zal de president niet lezen. Maar wij kunnen dat wel gewoon uitzoeken. En we hebben bijvoorbeeld ook rainwater harvesting: dat je water opvangt om daarmee je tuintje te irrigeren. Nou, hartstikke goed. Uh, het noorden van China is enorm droog. Dus in plaats van dat je kostbaar grondwater oppompt, eh, vang je het op op je dak. Nou, allemaal subsidies om die troep te kopen en te installeren. En wij kwamen eh, twee jaar later en drie kwart van de installaties werkt niet meer, volgens die promovenda. Ja. Dus wij zeggen, hoe kan dat nou? Nou, het bleek gewoon, je mag onbeperkt grondwater oppompen. De elektriciteit is ook zo goedkoop dat het eigenlijk niks kost. He, en dus waarom zou je de moeite doen om dat allemaal op je dak op te vangen... in een tank op te slaan met een pompie weer in je tuin te krijgen? He, uh, pomp maar rechtstreeks op en spuit het maar gelijk op je tomaten. Uh, dan uh, is het een stuk goedkoper. Dus dan kunnen wij zeggen... maatschappelijk zou het een goede oplossing zijn geweest. En is het beleid goed? Maar in de praktijk pakt het helaas anders uit. Omdat individuen erop op afgaan. Wat kost het me? Hoeveel moeite moet ik doen? En dan blijkt het gewoon weer gemakkelijker om dat water op te pompen. En zo blijft groen een fata morgana in de verte, hè? Nou, niet, niet, niet allemaal, helemaal. Heb... maar toch wel een beetje. Nou, ja. dit is weer barstiger, he, want... de realiteit. Ja, we moeten afronden. Absoluut, absoluut. Het, het, de de, de, de, de werkelijkheid is weer barstig. Kunnen we daarmee afsluiten? Nou ja, maar je moet wel dat ideaal formuleren. Je Tuurlijk. moet wel die kant op willen. En dan hebben we in Nederland al heel veel bereikt. Maar ik ben geen en cynicus, dat... ik begrijp het. Maar uh, het blijft weer barstig om mensen echt ertoe te krijgen... dat ze ecologischer worden. Uh, dat... Oké, okay, ja? maar scheidt u uw afval wel? Hè? Ja, ik natuurlijk. ik stellen? <laughs> we gaan ja. verder. Uh, ik moet u hartelijk bedanken. Ja, een van stap Dijk. in de eco-richting. En doet uw goede werk. Ja. Oh, de er hey, is iets wat je doet met mij. Je laat me voelen als een million. ik wil kinderen een huis en een taal. Met jou alleen, hoe ben je? Oh, Diana! Oeh, ik zag je staan in de discotheek. Yeah, je had iets met je toen je naar me keek. Het was even alsof je iets met me deed. Hoe ben je? Oh jee, yeah. ja, yeah, baby! Oh, Diana!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 Op jij bent degene die zo lekker Oh, Diana, Diana, Een heerlijk liedje, Diana van en Lucky Fans the Third. Berichten uit Ooghistan. Collega Katie Sherif is aangeschoven voor onze rubriek berichten uit Blokistan. Deze keer uit India. Ja, en we horen hier uh, allerlei geschreeuw op het Ramlila-plein... in de Indiase hoofdstad, Indiaanse hoofdstad New Delhi. Afgelopen vrijdag werd daar de activist Anna Hazari vrijgelaten. Hij was dinsdag opgepakt omdat hij in hongerstaking wilde gaan... uit protest tegen de grote corruptie in India... Nou, er was olie op het vuur van zijn aanhangers en uh, de, de overheid kon niks anders doen dan hem laten gaan. En hij is inmiddels al zes dagen bezig met een hongerstaking. Wie is die meneer Hazara? Ja, Dat is een, een man, hij wordt wel de nieuwe uh, Gandhi genoemd. Hij ziet er ook een beetje zo uit, een witte kledij en een, uh, en een bril op. Geweldloos verzet hij zich dus tegen de grote corruptie in zijn land. Hij wil dat echt uitroeien, want uh, de Indische Staat is volgens onderzoek al in de afgelopen jaren sinds de onafhankelijkheid... honderden miljarden euro's verloren aan door corruptiepraktijken. En hoe, hoe wil hij dat dan gaan aanpakken? Ja, hij, wil, hij wil dat er een soort van ombudsman komt. Een, een, een anticorruptie-waakhond uh, met hele verregaande bevoegdheden. Uh, er is al een voorstel waar het parlement mee bezig is... maar dat gaat hem niet ver genoeg. Hij wil namelijk ook dat parlementariërs en ook de premier uh, vervolgd kunnen worden. En dat die ombudsman uh, dus veel uh, meer rechten krijgt dan dat hij nu zou krijgen. Nou ja, hij probeert al maanden om, dat, om het parlement te dwingen dat voor, wetvoorstel dat hij wil te behandelen. En waarom lukt het dan maar niet? Nou ja, de parlementariërs moeten erover stemmen. En die kunnen dan weer vervolgd worden. Want al die parlementariërs zijn corrupt? Nou ja, dat wil ik of niet zeggen. Aantal. Maar er zullen er va vast wel wat bij zitten. En, en sowieso als zo'n ombudsman zoveel, zoveel uh, macht krijgt... ja, wat, wat is daar dan nou weer het Maar dan wordt het een soort bonnetjesaffaire à la... Op z'n alleen Op zijn India's, Ja, ja precies. Ja, nou, en er, is, er is wel heel veel steun voor zijn actie in het land. Uh, mensen gaan dus massaal de straat op. En ook op de sociale media uh, lezen we veel. Zo op Facebook, op Twitter, maar ook op blogs. Zoals bloggen JP Sha. Mensen willen een wet die werkt en die ook goed wordt uitgevoerd. Corruptie heeft in India zo'n gevaarlijke proportie aangenomen... dat een slappe of normale wet nooit een 64 jaar oude ziekte kan oplossen. Grote problemen bestrijd je met een operatie, niet met medicijn. Ja, deze blog is het dus helemaal eens met het invoeren van die strenge wetgeving... zoals Hazari wil... Uh, maar ja, de vraag is of dat gaat lukken dus. Ja. He? En dan heb je ook nog de Dabawalas. Dabawalas, wat de, zijn dat? Ja, de Dabawalas die steunen meneer Hazari ook. Vond ik wel een opvallende actie. Uh, Dabawalas, uh, dat, uh, die zitten in Mumbai. Dat zijn officiële lunchbezorgers van overheidsambtenaren. Dus een officieel beroep met een vakbond. Al 120 jaar bestaat, uh, bestaat dat beroep. Maar ze hadden nog nooit gestaakt. En afgelopen vrijdag uh, lieten zij dus massaal hun werk vallen. En gingen zij ook de straat op om hun steun aan Hazari. Te betuigen. En de Indiaanse Jitendra Shah juicht op een website die actie toe. Petje af voor Anna Hazari. En nu ook dank aan de Dabawala's. Nu zullen al die politici die geen lunch krijgen automatisch meevasten met Hazari. Zo wordt zijn boodschap pas echt duidelijk doorgegeven. Nou, dat wordt hongerlijden daar in Mumbai. Um, maar het zijn er ook mensen die het niet met die hongerstakers, eh, met die hongerstakers of met die meneer eens zijn? Ja, nee, heel veel. Uh, nou ja, en parlementariërs dus natuurlijk. Dat is de eerste groep, best makkelijk. Precies. Ja. Premier Singh is er ook niet zo blij mee. Ook corrupt? Dat wil ik niet zeggen. Um, maar hij is er niet zo blij mee. Uh, er zijn ook heel veel interessante discussies online. Bijvoorbeeld de Indiase student. Kunal Majumber twittert, als je niet voor Hazari bent, dan doet men alsof je voor corruptie bent. En dat is een gevaarlijke ontwikkeling in een democratie. Want waarom probeert hij niet via de democratische weg zijn plannen, zijn wetsvoorstel in het parlement te krijgen? Nou ja, anderen vinden zijn ideeën uh, ook veel te ver gaan. Want hoe garandeer je dat zo'n nieuwe ombudsman en zijn medewerkers niet corrupt zijn? Dus dat hij hun macht weer gaan uitkomen. Daar hebben ze toch ook een punt? Ja. Hebben ze ook een punt? Ja. ja, nou, de Indiaanse zanger Abhinav Chandel die twitterde ook. Ik ben niet tegen het Jan Lokpal. Werd voorsteld, Jan Lokpal het is, uh, Lokpal is ombudsman in Jan Volk. Maar ik ben tegen de veronderstelling dat die wet alles wel zou oplossen in ons land. En dat is een beetje, als je door de blogs heen gaat, toch wel een beetje de sfeer van de mensen die een beetje gaan nadenken van ja, is dit het nou wel? Nou, ook de blogger Sanika Natu die reageert op een pagina, eh, blogpagina Mond van de Jeugd genaamd als volgt. Misschien dat die hongerstakingen effect hebben en dat de ombudsmanwet eindelijk in werking treedt. Maar wat daarna? Hoeveel van die protesterende mensen zullen de volgende keer dat ze worden aangehouden niet een briefje van 100 rupie aan meneer Agent geven? De strijd om corruptie uit te bannen begint bij onszelf. Maar... Hoe lang blijven die, Hazard, die meneer Hazari nog doorgaan met zijn hongerstaking? Ja, dat is een beetje de vraag. Hij is nu uh, al zes dagen in hongerstaking. Hij is begonnen in de gevangenis. Uh, want hij was dus opgepakt uh, omdat er een, een samenscholingsverbod uh, was uitgegaan. De, de regering had dat gezegd omdat uh, Hazari die plannen had. En, en er zouden veel te veel mensen op afkomen. En ze wilden dat, uh, ja, dat, het, uh, dat het geen aandacht zou krijgen. Nou, dat is dus, uh, heeft uh, averechts gewerkt. Hij is in de gevangenis begonnen met zijn hongerstaking. En op vrijheid is hij naar een groot podium op dat plein gegaan. Hij ligt daar nu inmiddels op een stel kussens. Hij is wel aardig verzwakt. En hij, hij claimt dat hij door zou gaan totdat zijn wetsvoorstel wordt aangenomen. Of, of de regering moet aftreden. Nou ja, dat zijn nog, nogal eisen die je stelt. Want je dreigt dus met jouw dood... Dat de democratie. Maar dit kan dus... zich op een gegeven moment ook tegen je gaan keren. Nou, precies. En, ja. en gisteren zei de premier dat hij wel open staat voor, uh, voor een gesprek met Hazari. Ja, we gaan zien. We gaan zien wat er gebeurt in India. We volgen meneer Hazari. wellicht de volgende keer meer daarover. Dankjewel, Katie, Sheriff. Alle blogs die eerder zijn uitgezonden... kunt u terugvinden op onze website we Ook nog een huishoudelijke mededeling... vlak voor het nieuws van 8 uur. Herm Pol van de Amsterdamse boekhandel Atheneum... die was hier de afgelopen weken... om zijn favoriete vakantieboeken te bespreken... in de rubriek Dikke Pillen. Niet Dikke Billen, maar Dikke Pillen. En zou vandaag zijn nummer 1 presenteren... maar hij is geveld door een griepje. En dus is zijn laatste optreden doorgeschoven naar volgende week. Dus luister vooral volgende week ook weer. Goedenavond en dank u voor het luisteren. Dit is Radio 1.